Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Raymond Seree met het NOS journaal. Door problemen met digitale portofoons bij de brandweer kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan... schrijven de vakorganisaties voor de brandweersector in een brief aan de arbeidsinspectie... De brandweer maakt sinds 2004 gebruik van de zogeheten C2000 portofoons. En al jaren zeggen brandweerlieden dat dat systeem vaak niet goed functioneert. En een aantal korpsen is weer teruggevallen op de oude analoge portofoons. In mei van dit jaar werd in een onderzoek in opdracht van het ministerie van binnenlandse Zaken bevestigd dat de digitale portofoons soms dienst weigeren. Het vinden van een oplossing voor dat probleem zou nog jaren kunnen duren. De vakorganisaties vinden dat onacceptabel en ze doen nu een beroep op de arbeidsinspectie om zo het ministerie te dwingen tot maatregelen. In het centrum van Amsterdam is gisteravond een jongen van 16 doodgeschoten. Hij werd verscheidene keren geraakt en overleed in het ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verscheidende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. De Israëlische premier met Netanjahu en de Palestijnse president Abbas... hebben afgesproken dat ze elkaar twee weken bij elkaar komen om te praten over vrede. De beide leiders spraken in Washington voor het eerst in twintig maanden weer met elkaar. Netanjahu zei dat beide partijen pijnlijk concessies zullen moeten doen... Abbas riep Israël op te stoppen met bouwen in de nederzettingen. De eerstvolgende ontmoeting tussen de twee is op 14 september. In een voormalige palingrokerij in Harderwijk heeft vannacht brand gewoed. Niemand raakte gewond. Wel werden tien woningen ontruimd vanwege de rook. De brand begon rond half vier. De brandweer had het vuur snel onder controle... maar vanwege de rookoverlast moest een aantal mensen toch worden geëvacueerd. De oude palingrokerij is compleet verwoest oorzaak van de brand in Harderwijk is nog onduidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Yes. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Sandbergen. Hans, het is alweer een tijd geleden dat wij voor de luisteraars een jazzprogramma mochten, uh, mochten maken. Ja. Uh, we gaan het natuurlijk, waar gaan we het straks over hebben? Natuurlijk over het afgelopen concert van, uh, nou, dat is alweer twee weken, drie, twee weken geleden. Het festival. Het festival ja. in het dorp. Daar ja. Ja. Gaan, gaan we het nog even over hebben. En uh, ja, we hebben natuurlijk weer een mooi programma gemaakt voor, uh, voor het komende seizoen. in de Grocht. Ja. Gaat weer een seizoen in? Hoeveel seizoen is dit? Negende. Negende seizoen ja. weer. De tijd vliegt. Goed, ja. Uh, ja, luisteraars, ik begon natuurlijk het programma zoals altijd met Close to You, gezongen door Dana Washington en begeleid door Hampton. Ja, Hans, uh, luisteraars, ik kon het niet nalaten, maar ik heb uh, vanmorgen mijn keus laten vallen op uh, artiesten die in het verleden toch wel bij jazz in de krocht uh, te horen zijn geweest. En ik meen, Hans, twee jaar geleden hadden wij uh, Hermine Durlo. Ja. Of is het pas een jaar geleden? Nee, het twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Ja. Uh, mondharmonica. Eigenlijk had ik toch, uh, daarvoor nog nooit van haar gehoord, maar uh, ze kon spelen als de beste. En... Uh, ik kwam een cd van haar tegen, Soundbite heet die. Ze wordt begeleid door een big band en ik heb een stukje uitgezocht. Als je naar buiten kijkt dan denk je, Hans waar haal je het vandaan? Maar dat heet A Time for Spring. Hermine Durlo. Ja, Ruud van, Zalk schreef, Ruud van Zalk schreef het. Piet Jan de B. Die, die nam de accordeon voor zijn rekening. Het was een arrangement van de bassist van dit grote orkest. Johan Plomp. Maar Hermide Deurlo die beroerde. Of die blies op haar mondharmonica. Dit prachtige stuk. Bekendgemaakt. Volgens mij voor een reclame. Maar het is een prachtig jazzstuk. En het heet Holland. Goed, Hans... De spits zit eraf. We hebben Hermien Durlo aan de luisteraars laten horen. Fantastisch optreden, ook toen twee jaar geleden in de krocht. En nu weer natuurlijk uh, hier op CFM Jazz op deze. Het regent niet meer, maar het is een beetje trieste zondagmorgen. Maar, ja, wij gaan er, maar wij gaan er wat van maken. Dat wou ik zeggen. Goed, daar gaan we wat aan doen. Wat uh, heb jij je uitgekozen? Nou, ik uh, kwam opeens net tot de conclusie dat ik wel een heleboel dames heb meegenomen. Nou, er is daar met dit weer helemaal niets mis mee. Nee, uiteraard niet. Uh, dan probeer je de, de combinatie van de big band en, uh, en getalenteerde dames. Nou, 21 oktober 2007 is V. Klaas in de krocht geweest. Ja. Daar speelde ze met trio van Johan Clement. En dat doet ze nu met uh, WDR Big Band. En Fantastisch orkest. Ja, dat klinkt ja. zo ongelooflijk goed. En dat zwingt en dat is altijd goed. Inmiddels uh, ook al, uh, je mag het eigenlijk niet zeggen van dames, maar, zeg maar toch ook alweer 41 jaar. Het gaat hard. <laughs> De compositie van Betty Carter en het heet Tide. I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been searching? Looking all over town.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 Don't let him oktober 2007 de krocht geweest, maar op 8 december vorig jaar was Shema Raus de gast en degene die daarbij geweest zijn, die zullen zich dat ongetwijfeld nog herinneren. Uh, dus daar gaan we nu ook nog maar even naar luisteren. En dat is, Zij heeft dat zelf geschreven en dat heet Got to be my girl en ik ik draag dat eigenlijk op naar een uh, dame die ik vanmorgen uh, tegenkwam. En, Zo vroeg al? Ja, was heel vroeg. Kwam ik die al tegen. Toen dacht ik van, ach, dat past wel een beetje bij haar. Het is voor jou, Noor. Soul en Funk? Ja. ja. Klinkt het lekker? Ja. Vinden wij dat het jazz is, omdat het ons nu toevallig even past, omdat het zo lekker klinkt? Ja. ja. <lacht> nou, ook, ik, ook waar. Ook waar. Nou heb ik heel iets anders uitgezocht. <lacht> ook een zangeres, want we zitten wel in de zangeressen en uh, muzie vrouwelijke muzici. Uh, ik kwam van de week iemand tegen, nou je mag wel weten wie, Cor van Koningsbruggen. Hm. Ook regelmatig bij... Uh, je komt zie je nooit tegen. veel lopen hier? Nee, nee, nee, zie je nooit veel. Nee, weinig. <laughs> maar goed, ook een van de vaste bezoekers van uh, Jazz in de krocht natuurlijk. En die zegt, ik kwam iemand tegen en die heeft nog nooit gehoord van de Amerikaanse zangeres Patty Austin. De man die had duizenden cd's, maar daarvan had hij nog nooit van gehoord. Hij zegt, uh, ik heb meteen een cd voor hem gebrand en uh, het aan hem gegeven. Nou, omdat ik weet dat Koor een groot liefhebber is van, uh, van Patty Austin, heb ik ook een stuk uitgezocht uh, waarin deze getalenteerde zangeres begeleid wordt door die bekende WDR-band uit uh, West-Duitsland. En ik heb uitgekozen het door Elvith Gerald bekendgemaakte. But not for me. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true Just try it And I'll start a riot Beatrice Fairfax Don't you dare ever tell me He will care I'm certain It's the final curtain I never want to hear From any cheerful Pollyanna. Who tell you fate supplies a mate? It's all bananas. They're writing songs of love, but not. But not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 Dance with his wife in Chicago, Chicago, my hometown.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 Ja, dit kon niet missen natuurlijk. Dit was uh, Chicago. Het uh, Greetje Kouwveld, ook optredend uh, een uh, twee weken geleden Hans. Ja, en hoe? Het was een succes. Het was zeggen. fantastisch. Ja. ja. Wat, ik, wat ik vooral fantastisch vond, dus, uh, buiten dus, dat ze dus uh, eigenlijk uh, heel goed weer optrad. Dat doet ze trouwens altijd, ook uh, van de winter in het concert in de krocht. En, uh, maar ze had een baritonsaxofonist bij zich. Hm. Ik heb zelden zo'n man zo mooi horen spelen. Ja, maar Jan Menu is natuurlijk een van de top bariton saxofonisten in Nederland. Ja. Uh, en hij heeft in alle, alle bezettingen, wordt overal gevraagd als sessiemuzikant om, om, om op het podium, uh, whatever. En het is een hele. Hoe? Zoals Wim Kant zou zeggen, een hele bekwame man. Een hele bekwame man. Ja. Nee, hij speelt fantastisch. En uh, gaan we daar nog wat mee doen van de winter? Ja, ja, die komt in de krocht. Kijk, dat, maar dat, we, we, uh, uh, dat gaan we straks gaan we, we gaan we straks nog even dat, uh, dat programma even doornemen. Ja. Dan heeft iedereen de tijd om pen en papier uh, even te pakken in die tussentijd. om daar even mee te schrijven. Als Want, het, mo uh, als het moet, doen we dat op dicteersnelheid. Maar het komt ook nog allemaal breed in de krant. Oké. Okay. Hé hey Hans, ja. er op de radio natuurlijk. En wij besteden er aandacht aan. Ja. Hé hey Hans, wat ik zeggen wilde. Uh, wanneer is het eerste concert? Dat is op uh, 12 september. Dus dus volgende week. Dat uh, gaat hard. Dat, nou, is dat die, volgende niet, week? Voor, nee, die week erop. nee, die week er ook. Nee, de week er ook. Over 14 dagen is het. Goed, ja. prima. Ja. Ja. Goed, ja. Dit was Chicago gezongen ja. door Greetje Kouwveld. Ja. En uh, in de cd uh, Greetje meet Jerry van Rooyen. En Dick Wickham his Riot's Big Band... die zorgde de, de instrumentale gedeelte ja. voor zijn rekening. Trouwens, opname uit, uiteraard... waar ze veel optrad in het verleden in Berlijn. Ja. Goed. Hans. Uh, ja, ik ik heb, ik heb, uh, ja, ik heb weer wat, wat bijzonders gevonden. Okay. Uh, gelukkig is het weer een Big Band. Tom, luister. Big Band. Uh, uh, dag kan niet meer stuk. Maar... We kennen allemaal, uh, althans allemaal, Tuxedo Junction uit het repertoire van Clem Miller. Nou, was er in 1959 een uh, 25-jarige jongeman die wel erg goed kon arrangeren en uh, daarna ook nog een redelijke carrière heeft gemaakt. En die heeft een orkest samengesteld. En dat was een fantastische big band. En dan had ik een paar namen noemen die daarin speelden. Clark Terry, Jerome Richardson, Phil Woods, Bud Johnson, Kenny Burrell. Kortom, uh, big de band. big band van Quincy Jones met Tuxedo Junction in een wat andere uitvoering dan gebruikelijk. Maar we zijn niet anders van hem gewend. <middels>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 Ask for anything more Oh man trouble I don't mind him You'll never find him Round my door I got starlight I got me sweet dreams I got my gal Who could ask for more Who could ask For anything Anybody wants any more Than that out of life is just plain evil Anderhalve minuut Bobby Darin. Geweldig. Geweldige zanger met een geweldig orkest. Ja en we kennen hem natuurlijk uit de 50 jaren. begin ja. 60 jaren met uh, de tijd van uh, Bobby V en dat soort dingen. En, en daar gaan we niet veel over zeggen. Want dan gaat het weer over leeftijden. En dat moeten we allemaal niet willen. En, en... Nee. nee maakt niet uit. Nee. Maar goed dit was, uh, dit was echt het, uh, goed het aanhoren waard. Ja Hans, we hadden het erover in een programma van mij wat ik voor uw luisteraars mag presenteren. Daar ontbreekt natuurlijk nooit het instrument de vibrafoon. Ja, Tom de Rode, daar is hij. En uh, een van, de, van mijn favoriete vibrafonisten is natuurlijk Gary Burton. Jammer genoeg treedt hij niet meer zo vaak op en maakt hij heel, heel weinig cd's. Maar hij geeft les op een, op een uh, muziekschool gewoon. Hij heeft een uh, cd uh, kort geleden gemaakt. En die kwam ik uh, tegen op mijn speurtocht naar, uh, naar mooie en uh, onverwachte jazz. Kwam ik hem tegen. En daar speelt hij met uh, zijn leerlingen. En hij noemt ook de cd Gary Burton and the Next Generation. En uh, nou, ik heb met, met, met veel plezier naar deze cd uh, geluisterd. En hij, wordt, hij is zelf is hij in de vijftig, 60. Jonge fan, Jonge fan dus, bloei van ja. zijn leven. <laughs> en de leerlingen zijn zo rond de 18 tot 25 jaar. En dan heb ik het over Julian Lagen op de gitaar... ...Vadem Neselowski op de piani. Luc Curtis op de bas en James William op de drums... ...en natuurlijk de meester zelf, Gary Burton op vibrafoon. Ik heb een stuk uitgekozen wat nota geschreven is door de pianist... Vadim Neselovsky, komt trouwens uit de Oekraïne, is geëmigreerd naar Amerika en volgt daar uh, lessen op de piano bij hem. Uh, Luister nu naar een stuk wat hij geschreven heeft. Prelude for Vibes. Carrie Burton.